Op de Filipijnen is een zware aardbeving geweest. De schok op het zuidelijke eiland Mindanao had een kracht van 6,9. Er zijn tot nu toe geen berichten over slachtoffers of schade. Er was een tsunami-waarschuwing uitgegeven, maar die is alweer ingetrokken. In Emmen zijn acht woningen ontruimd na een poging om een plofkraak te plegen. Rond middernacht probeerde onbekende een pinautomaat... in winkelcentrum De Rietlanden op te blazen, maar dat lukte niet omdat er mogelijk explosieve stoffen waren achtergebleven... is de EOD ingeschakeld. Die heeft de hele nacht onderzoek gedaan. Pas tegen half acht vanochtend... werd het winkelcentrum in Emmen weer vrijgegeven. In het noordwesten van Suriname... zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen... toen hun boot omsloeg. Drie mensen worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op de rivier de Koppename. Aan boord waren zo'n dertig mensen. Het weer was slecht toen de boot omsloeg. Volgens ooggetuigen droegen veel passagiers geen zwemvest. Het aantal winkels in Nederland waar vuurwerk wordt verkocht blijft dalen. In 2014 waren het er nog zo'n 1500. Dit jaar zijn het er naar schatting 1300, zegt de organisatie van vuurwerkverkopers. De oorzaak van de daling zouden kostbare investeringen zijn voor de veiligheid. Zoals sprinklerinstallaties en beveiligde opslagruimtes. Het weer. Het is bewolkt en nevelig. Verder vandaag grijs en wat regen. In het zuidwesten blijft het waarschijnlijk droog. Aan zee vrij veel wind. En het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. CFM. Dit is Jolande van den Velden van de AWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Verdorie, zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Ah, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Geweldig, De beste. De allerbeste. Ja, de beste. De allerbeste. Hier Toebak Leeft op de radio. Even na acht uur. En uh, ik, ik, heb, ik heb hem al een paar dagen niet meer gehoord. Misschien uh, moeten we hem nog een keer draaien anders? Dat kan nog net even, hè? Kan het nog even? Dan gewoon ja. even, even een klein stukje... Nee, idioot natuurlijk echt nou, niet. Ik vind eigenlijk die ja. van uh, Paul McCarty wel leuk. Oh, ja, die van Paul McCarty. Ja, dat ja, is ook zo leuk. Nou, en welke plaat we ook niet gaan draaien, is deze? Zo'n idiote plaat, dit. I Yo. Ik ken hem al niet. Yo. Yo. Nou, hou zo, zou ik zeggen. Ik zou, zomaar, zomaar dingetje, denk ik, ik lijkt het wel. Echt, de muziek is kuttend ook, maar de tekst is zo diep. Yoli, Yoli, Yololo. Yo, en zo verder. Goed, ik weet ook niet waarvoor ik het okay. daarmee moet lastigvallen. Maar het kwam zo in één keer in mond. Ja, ik merk het. Ja. Ik merk het, ja. het, is nog donker buiten. En binnen is het warm. de kachel staat aan. En we hebben koffie gezet. En we hebben leuke platen. En we gaan nog een met je ouwe neel over het afgelopen jaar. 2018 ja, uh, het natuurlijk. dat was wel een fantastisch jaar natuurlijk. Ja. Nou ja, goed. Uh, ik, dan is altijd natuurlijk de vraag, wat is je bijgebleven? Nou. Ik, dan sla ik in één keer altijd op slot. Heb jij ja, dat heb ik ook. <laughs> dat je denkt van... Uh, nou ja, ik heb, wel, weet het even niet. Nou, ik weet wel dat ik mijn verjaardag op het strand heb gevierd met z'n tweetjes. Want ik had zat. Yeah. En dat het zo ontiegelijk heet was toen. Dat weet ik nog wel. Oké. Okay. Dat, uh, dat ik dan, dan die heetste dag van het jaar in Utrecht moest zijn. Oh. Gein. Dat was wel heel warm. Het was echt wel heel erg geworden. Ja, nou, uh, ik wil niet zeggen dat het nu heel erg koud is tegenovergestelde. Maar nee. Dat zeker niet. Ik maar hoorde een... de vogels al heel gezellig... Uh, Oké, okay, nou dat is mooi. Nee, wat mij dan weer in één keer denkt. Oh ja, die, die jongens eh, op de fiets die daar even in een grot gingen kijken. Waar was het ook alweer? Dat ben ik oh ja. ook alweer kwijt. Welk ja, land het was. Ja, maar goed, ik hoor wel weer. Dat komt dan ook al, alleen maar omdat nou in India ook van die mijnwerken. die ze al twee weken onder de grond zitten. Dat zijn van die uh, rattenhollen waar ze inkruipen op zoek naar uh, diamanten. Ik weet niet wat ze daar zoeken eigenlijk. Ja. Maar goed, die zijn al twee weken daar onder de grond. En dat komt nu een beetje in het nieuws. Dat wilden ze allemaal onder de pet houden. Dus ja, dat is eigenlijk alweer nieuw nieuws. Dus het oude nieuws, nou ja, dat is aan elkaar gelinkt dan. Dan krijg ik het wel uh, tot me en verder geloof ik dat 48 van de Nederlanders uh, een beetje positief is over Nederland. Dus dat is net even minder dan de helft. Dat zijn niet zoveel, nee. Dat is niet zo heel veel, nee. Maar goed, dat is natuurlijk ook allemaal wat er in de media wordt uitgemeten. Dat heeft het ook vaak mee te maken. En Dan pas daar aan de hand ga je je instellen of ben ik positief of negatief over Nederland eigenlijk. Nou, ik ben wel positief. Hoor. Ik ben ook wel positief over Nederland. Zeker. Eigenlijk. Ja, het ja. gezondheidsstelsel en alles. Ja, het is. Uh, ik... Het wordt wel steeds minder. Dat is dan wel weer zo. Ja. Ik moet wel elk dubbeltje omdraaien. En ik ben momenteel aan het hamsteren. Want het is natuurlijk heel belangrijk dat ik natuurlijk... Ja, voordat straks de invoering van de BTW van 6 naar 9 procent is... Het? Oeh, ja, nu je dat zegt. Ja, dan moet ik nog eventjes op mijn boodschaplijstje schrijven. Ik eh, heb, heb ik echt een bestelling gedaan. En eh, heb ik mijn graasje leeggemaakt. Want er komen natuurlijk wat pallets te staan straks. Met uh, allemaal levensmiddelen en zo. Dus, ja, uh, Ja, die ga ik daar allemaal neerzetten nee, al... ik, ik zou toch even een zootje water tappen. Als ah. het van de zomer weer zo warm wordt. Dat okay. wordt ook 9%. Nee, ik ga ook wat accu's eh, verzamelen. Want dan doe ik uh, al die zonnepanelen. Dat stroom lever ik terug nu aan de uh, energiemaatschappij. Ja. Uh, heb jij al de zonnepanelen? Ik heb zonnepanelen al, al een aantal jaar. En, uh, en, en, en heb je meer dan, uh, dan je verbruikt? Um, nee, dat niet, nee. Oh. Nee, ik heb nog steeds van die paar van die energie kindertjes thuis wonen. Oh, Zodra oh, ja. die de deur uit zijn, dan ga ik geld verdienen, ja, maar die denk douche, ik. Die douchen zo lang. Oh, hè? die douchen zo lang. Afschuwelijk gewoon. Ah, ja, ja. Secret op de radio. Sugar Met me in de hoi. Voor eh? Yet there's no pressure. I gotta come up with the. Punch. Oh, wat een lekker popplaatje dit. Secrets. En dat is natuurlijk altijd de vraag. Waar is de suiker? Is er nog kopie? Nou, eh, ik heb zeggen, ja, misschien met extra suiker. Breng ons twee koffie. Ja, dat zou wel aardig zijn. Want ja, de derde, ik weet niet waar de derde is... Ja, dat is even de vraag. Waar is die nou, die gast? Ja. ja, ik mis je echt onheilig. Oh. Nee, ik ga niet huilen, echt niet. Ik ben heel sterk. Ik ga niet huilen. Nee, dat is, ik weet niet of het een nieuw voornemen is voor 2019. Maar uh, ja, al die emoties, ik word er soms een beetje moe van. Zo'n putje ja. als jezelf ook zo ook Ja, nou, dat is zeker. Ze ja. Ja. zeggen wat ook wat altijd, niet, uh, niet erg aan de woonden, hè dat de Als de je van? je niet wat? ergert, maar alleen maar verwondert. Ja. ja gek hè? is het niet? In plaats dat je denkt van, god... nou oh, is je nou alweer niet. niet? Ja, dat kan je, ook, kan je ook zeggen, maar... Het ja, ja. Is, uh, of dat je denkt van, god, zou je ziek zijn? Ja, zou ik dood zijn? Is op de, op. Ja, ja want dan verwonder je je. Hè? Ja, verwonderd. En god. dat is veel beter voor je energie en dan krijg je veel minder uh, ja. nare ziektes van. stress uh, en zo. Ja, nou ja, dat is, ja, dat, dat, dat is wel een goed, een goed punt. Ja, wat de fuck? Ja, ik kan niet alle alarmbellen gaan af. Niet, niet om wakker te worden. Nee, dat is niet. Nee, het is namelijk een griepepidemie, schijnt dat te zijn. Ik heb het niet gemerkt om me heen eigenlijk. Nou, ik hoorde het wel vanochtend op Radio 1 iemand die echt ontzettend behoest was. Oh, hier is weer wat of zo. Ik denk, nou, ben benieuwd, straks over een week, als we ons weer moeten melden bij onze baan. We gaan het moeten, hè? Ja, hoeveel mensen er dan weer ziek zijn. Of we nog weer invalkrachten moeten regelen. Want dat stond vandaag ook weer in de, de Telegraaf. Een Les in de knel. Want namelijk schijnt dat er heel veel scholen, scholen zeg maar, gewoon klassen bij elkaar voegen... of invalkrachten moeten regelen of een moeder die even voor de klas moet komen... omdat namelijk ja, leraren uh, overspannen raken of over ziek zijn. En zeker met deze griepepidemie. Al die ja. combinaties, ja. Heel veel lesuitval. En mijn kinderen hebben daar ook wel vaak uh, last van. Nou ja, last hebben ze er niet van. Wij hebben er last van, want wij denken dat onze kinderen... Het ook de maatschappij niet straks overeind kunnen houden... omdat ze die opleiding niet af kunnen krijgen. Ja, dat denk ik dan. Dory, weet je wel, dit is een uitval. Ja, ik ben al om elf uur uit. Jippiejee, en zeg me toch, Dory. Ik moet tot en met vier uur. Nou ja, goed. Ik, uh, ja, ja dat zeg je ik ja, maar ja, moet je nog even, hè? Ja, ja. Zullen we een keer uit examen doen? Uh, nee, nee, nee. nee oh. want, hey, die gaat nog helemaal doorstuderen, joh. Die gaan echt wel. Uh, helemaal toch Ja. Nee, ze wordt wel. Uh, uh, uh, uh, ik kan bijna psycholoog worden. Oh, oké. Okay. Ja, maar ze zit nog vrij laag in het niveau, dus ze moet er wel bij leren. Maar ze is wel. Uh, met relatiegelul is ze wel heel sterk. Dat okay. loopt ze mij wel onder de tafel. Dat ze dan weer een probleem heeft met Is de jullie de en... hele aan het. Uh, hoe noem je dat? Aan het uh, kijken hoe jullie relatie is. Dat je zegt van nou, papa, nou, als je erbij doorgaat. Krijgen... Nog even, en we krijgen een tip, ja. Tips, ja, daar heb je wel kans maar van. Op papie, meetrek je geen volle zalen. En nee. Hoe leuk ben jij om nee. mee te zijn? Heb je nou uh. eens gekeken hoe je naar mama reageert? Dat is helemaal niet goed, hoor. Uh. Nou, zeg, doe even. Uh. Heb je geen vriendinnetje waar je naartoe moet gaan of zo? Ga eens uh. even weg. Ja, maar dan moet je echt eens naar kijken, want het kan niet. Oké. Okay. Ze nee, op de lange duur. Ja. <laughs> Nou, het lijkt dat me geen dat. goede investering in de relatie. Ja, ja nou, uh, nou, nou, dan maar even naar de McDonald's of zo. Ja, ja, ja. ja. Afkopen, nou. dat is afkopen, pap. Ja. <laughs> dan zegt ze wat tegen haar van, pap, op deze manier ga ik het niet doen, hè? Nee. nee. <laughs> ja, dan krijg je dat. Ja, dat is lekker. dat ja, allemaal. Ja, ja. Nou, lekker wezen. <laughs> heb je, je hebt hier een bis, Brits <laughs> postbedrijf. Okay. Die, de Royal Mail in Groot-Brittannië heeft een postzegel teruggehaald... die speciaal voor de herdenking van D-Day was gemaakt. Yeah. Dat gebeurde nadat het Britse postbedrijf erop was geweest... dat op de afdeling geen geallieerde militairen... die in Normandië aan land gingen te zien waren. Dat is wel een rare zin, dit, hè? Ja. Yeah. D-Day was natuurlijk altijd in Normandië, dus uh, gingen de Engelsen daar heen. Ja, kunnen uh, maar lucken. op de zegel werden dus Amerikaanse troepen getoond... die op 17 mei 1944... Dus Plak daarvoor. Ja. land ging in het toenmalige Nederlands Nieuw-Guinea. Ah. Ja. Dat is even heel iets anders. En de klein... mensen die de fouten hadden gezien en geconstateerd, noemden dit beschamend, al dus de BBC. Ja, wie, uh, en wie, jaar... nog, wie heeft ze nog uh, meegemaakt uh, dan? Ja, weet ik niet. Nee. Nou ja. Maar volgend jaar is het 75 jaar geleden dat de geallieerden aan wal gingen in het noorden van Frankrijk. En uh, ja, er komen de speciale postzegels. En het is nog niet bekend of. Uh, het postbedrijf heeft inmiddels een vervangende postzegel heeft gemaakt voor het exemplaar. Dat is teruggetrokken. Oh, die moet je echt op de kop weten te tikken. Voor een verzamelaar is dat een hebben dingetje. Ik denk als je het die wel. Zegel kan Ik weet niet of er meteen 100.000 van gedrukt zijn. Dan is je niks waard, maar als er maar twee van gedrukt zijn. Dat zwaar ze al niet, hè? Nee, wat iets meer, denk ik. Maar goed, die zijn natuurlijk oh. wel gewild. Een uh, porsche met de verkeerde foto erop. Hoewel, een foto van D-Day. Het was een beetje een uh, nou ja, leuke foto's. Een uh, gewone foto's. Want je hebt daar een hoop talentfoto's van, hoor. Ja, ik denk ik ja. ook wel. Al die mannen op het strand daar. Kan nou, maar... Die kan je allemaal uit die film halen. Die gemaakt is natuurlijk, hè, over die day Precies. <laughs> ja. Dat zou ook wel zijn. Gewoon nou, even naspelen. Ja. Uh, voor, voor, het, voor de save, zeg maar. Nou goed, ik weet niet vandaag waarvoor Marcus er niet is. Hij zou zich wel vandaag melden. Hij was niet M lekker, zei hij. Dus uh, misschien oh. heeft hij een leuke avond gehad gisteravond. Oh, je hebt wel een appje van hem gekregen? Ik heb een appje gezien oh, van okay. hem. Ja. Oké, okay. nou, die heb ik Ik die heb de niet? app oh. nog niet geopend vandaag. Oeh, ja. ja, ja. Dus vandaar. Nou, we hebben even de lekkere de gitaarmuziek op de morgen om wakker te worden. Ze hebben een nieuwe cd, de Rock Tours, En dat is natuurlijk met die gozer op die gitaar. Ik ken hem nog wel van de White Stripes. Jack White natuurlijk. Sunday Drive. Het is geen pop ofzo. Deze muziek is eigenlijk wat ik het allereerste. vind. Je radio is in goede handen met Wilco, Jolande en Marcus. Tuwak leeft. TFM. Deze Milo Green. Ze komen uit Los Angeles, Californië. We zijn al maar acht jaar. O oh ja, acht jaartjes. Dus dat is toch best alweer een lange tijd. We hebben drie zanger, zangers En dat kan ja, verwarrend zijn natuurlijk. Dat je denkt van... Nou, hé, maar het is, geluid is in één keer heel anders. Ja, nou, dat klopt ook. Want dan hebben ze gewoon weer een andere zangeres genomen. En, uh, of zanger. En dat, ja, dat ja. maakt het wel afwisselend natuurlijk. Dat is wel weer grappig. Goed. En de plaat heet... Uh, Um, move! Ja, move! Aan de kant daarvoor nog de nieuwe Rakkantoors en die het Sunday Dive. Drive... Of is het Dive? Nee, het is Drive. Ja, het is wel weer te wachten ook op de Nieuwjaarsduik. Die gaat hier weer ja, gebeuren. Oh, zeker! Hier in Zandvoort. Dat trekt op ik heel vorige veel mensen week aan. de burgemeester horen vertellen dat hij ja. mee ging duiken. Ging hij mee duiken? Jawel. Hartstikke deu. Want dat had ook te maken met hoeveelste duik het was. Oké, okay. ah, dus ik uh... kijken. Ik, uh, ik had ergens gelezen dat het vorig jaar waren... weet ik hoeveel, duizend, vijftien, duizend of zo, klopt het? Of overdrijf ik nou, was dat Geveningen? Ga gewoon even kijken. Ik, ja, ik was zeggen, ik ben me nieuwsgierig hoeveel mensen nou het water ingingen... Nou ja goed, het staat ook onder het kopje van de, de Zandvoortse, kral, uh, Zandvoortse berichten. En die heb ik nog niet helemaal doorgenomen blijkbaar. Nu ja, eigenlijk 3, uh, 3500 mensen waren er vorig jaar. Dus uh, eigenlijk dit jaar moet je dan zeggen. En het water was toen 7 graden. Dus uh, ik ben even nieuwsgierig wat... Uh, het water uh, is nu volgens mij warmer. Uh, ja? Oké. Okay. Nou, dat gaat de goede kant uh. op, maar ook oh, weer niet. Nee. Want er dag. staat ook bij nog een dag of 11. Dat was uh, de 20 twintigste. Dus het is nog een dag of twee. Yeah? Tijd om je ware ik te gaan ontdekken. Doe je het? Of doe je het niet? En er staat wel weer een mooie dame bij. <coughs> met een, uh, met met een, een leuk hoedje op, een, met een op. ja, Met een zeker um, hoedje. Uh, ik da, kan dat nog. Zeg maar dat je er vrouw... staat hier ook, het is de 60ste editie. Oh ja! <coughs> Voor mijn gevoel had hij meegedaan met de 55ste editie. Of misschien de 50ste. Het is, maar het is wel leuk. Het is echt wel in de jaren 70 ontstaan, denk ik, van de jaren 60. Want ik zie dat en mensen met lang haar, lange baarden. Echt een beetje flauw op oude tijd zijn ze te water gegaan voor het eerst, denk ik, die antwoord. Dan is de muts er nog niet op, zeg maar. Nee, het oh. nee, Dat is genoeg haar om warm te blijven, denk ik. Zo uh, ja. dus, ziet het er wel uit. Leuk nou, hoor. Ja. Heb je het wel eens gedaan, nieuwjaarsduik? Uh, ik ben er altijd gaan kijken, maar ik had zo van... Je maar, er bent zitten... altijd gaan kijken? Ja, nee, maar er zitten heel veel mensen... Ja, weet je, alle zandvoorten zitten gewoon uh, zitten hier te checken, hè? En dan denk ik van, nou, met al die kerstkilo's. Ik ga niet lopen, ik doe het wel uh, een paar maanden later. Ja, je, ja. Bent toch, je wilt toch meegaan in de, in de, in in hype. de, in de hype? Kan nu ook zeggen van ja, ik kan niet meer van mijn hart en zo, weet je wel. Oh ja, ik, ja op deze leeftijd kan je alleen smoesjes op uh, of of noemen. Op je dat? Hoezo? Ik heb een koudje. Ja okay, ik uh, trek een beetje met mijn linkerbeen en dan blijf ik achter en dan val ik misschien en dan, dan kom ik niet meer over. Ja uh, oké, okay. straks verdrink ik. Ja meneer van dus dat uh... soort we allemaal. Nee, het ziet er altijd wel spectaculair uit dat je denkt, je moet wel met uh, meuten mee rennen, ja. Dat is wel zo. Nou, ik ga altijd het... aanmoedigen, zeg ik altijd maar. Oké, okay. nou, dit jaar gaat het ook weer gebeuren, lijkt me logisch. Nou, kunnen we al iets melden wat uh, zo uh, in de wereld uh, afspelt? Uh, er, er gebeurt genoeg. Gebeurt genoeg? Ja, er gebeurt zeker genoeg. Maar ik moet wel. Uh, ja, wat ik heel leuk vind. De elfjarige jarige Thijs Schenk uit de Gelderse Plaat Voorthuizen. Ja. Heeft in december geld ingezameld om de daklozen in Utrecht te voorzien van ondergoed en sokken. Oh. Onder meer op zijn eigen website heeft de jongens dus aandacht gevraagd voor de inzameling. En hij heeft dus zelf uh, geld uh, ingezameld door te collecteren... en op school flessen in te zamelen voor statiegeld. En het doel was dus echt uh, om meer dan 2100 euro op te halen. De teller belandde uiteindelijk op 3000 euro, euro al beroep dus, al Gelderland. Oh, okay. en hij heeft dus 500 paar sokken en 650 onderbroeken gekocht. Die heeft dus tijdens de kerst uitgedeeld aan daklozen die gebruik maken... van de diverse locaties van de stichting De Tussenvoorziening in Utrecht. Dus wat is ook inderdaad zo. De daklozen krijgen vaak wel eten, drinken, jassen, trui, broeken... maar geen gebruikt ondergoed en sokken. Nee, dat wil dat je is graag. Niet Gebruikte geïnisch. onderbroeken. Mm -hmm. en ze hebben geen geld om zelf nieuwe te kopen. En uh, ja, dat probleem wilde hij voor hen oplossen. En uh, ja, hij heeft ook een interview gedaan met het Jeugdjournaal. En, uh, want overgebleven geld gaat uh, Schenk spelletjes kopen... die je geeft aan de crisisopvang voor kinderen in Utrecht. Oh, mooi. Van die jongelui die ja. zo gemotiveerd zijn... om de maatschappij ja, die ook... zich los hebben gemaakt van een mobiel... en denken van... Oh, die kijken de wereld in. Oh, maar, oh wacht even. Wat hebben wij toch goed en wat hebben sommigen het slecht? Want ja. er is ook die Groningse tiener... Hè, die heeft dus ruim 34.000 euro opgehaald... met het pianospelen op die stations. Ja, ja, ja. ja. En dan denk ik van ja, ik, ik moet eerlijk zeggen... Er, volgens mij ben ik ook... Uh... Heeft niemand daarop gereageerd dat het een soort kinderarbeid is? En dat nee, niet maar als mag ze het helemaal zo? zelf doen... wat ze zo gemotiveerd zijn. Ja, maar oké, okay, kan hij dat zelf van zichzelf bepalen... of moet daar geen instantie bij komen die gaat testen... of hij niet overbelast is geraakt die dag? Ja. Ja? Nou, jij doet er heel lichtig over, heel makkelijk. Maar zo is het even niet, hè? Het oh. kan best zijn dat deze jongen natuurlijk daar echt dagenlang last van heeft gehad. Ja, moet je maar even met je dochter over spreken. Ja, ja. Hebt de aankomende ja. psycholoog. Oh, om even... Dat had je niet moeten melden. Dit krijg je nog steeds te horen, natuurlijk. Ja, dat krijg je. Nee, maar ja, het is toch wel raar dat een jongen... tot s avonds laat piano kon blijven spelen. Ja, Over belasting van de vingers. Ja, zeker. En dan de aandacht die je krijgt. Nou, ja. Oh, ja, dat jij er heel de makkelijk over. Maar, maar nou, mag ik kan niet. Twaalf dagen per jaar mag het. Oké, okay, dat heb je ja Volgens toch. Volgens mij. Nou, ja. goed, uh, allemaal wel mooi voor die mensen die geld ophalen en uh, medemens willen helpen. En hier in Zandvoort hebben we natuurlijk ook... Uh, um, ik, ben, ik weet alleen zijn achternaam nog, uh, Geel. Die heeft natuurlijk ook geholpen met kerstpakketten oh, verzamelen ja. Ja, op school. Zeker. En uh, ook hij heeft die supermarkten aangespoord om wat te doneren. En die pakketten zijn geloof ik al uitgedeeld. Dat weet ik ook niet. Daar zullen we straks even kijken bij de Zandvoortse berichten. Eerst maar even weer een uh, moppie muziek. Ik zit te kijken waarvoor mijn platenspeler weigert. Oh, dat geeft niet, ik heb er nog één. Dat is wel mooie. Zo'n studio staat volgestapeld met apparatuur. Het spullen. En dat hebben we hier. Oh, een gitaar. Die ga ik eens bespelen. Wat leuk. Fiddler, Almost Free. Can I see that? Yeah, I feel so chic Sell the jeans that I bought last week Last week, last week That was so last week Now I need a new thing New thing, new thing Can I get your name? I can do your thing Yeah! Lekker dit, Almost Free, heet de CD van Fiddler en Can I See. Ik heb geen idee of je kan zien, dan moet je zelf maar even kijken. Zandvoortse berichten. Ja, het is weer tijd voor de Zandvoortse berichten. Wat speelt er en wat gaat er allemaal gebeuren in Zandvoort? Nou, vorige week zondag, bijna alweer een week geleden... was namelijk de Santa Run. En het smaakte naar meer. Het was op zondag, de Rotary Club had het georganiseerd. Het was de eerste editie, dus even afwachten... of het tot volgend jaar nog weer doorgaat. Maar goed, je had dus uiteindelijk... hoeveel mensen kwamen erop dagen? 150 deelnemers. En zo volgend jaar op 200... En je kon kiezen tussen 1,3 kilometer of 2,6. Twee keer zoveel. En de opbrengst zou naar een goed doel gaan. En dat was het kinderkunstlijn van Mariana Rabel en uh, Hilly Jansen. En, uh, nou goed, het was een bijzonder gezicht bij de start. Want bij de start moest je namelijk een jurkje aantrekken. Als meisje zijnde. Dat vind ik ook heel raar. Waarom ja, je nou... Een beetje rolbevestigend. Ja, rolbevestigend vond ik het ook, ja. En als uh, man moest je een kerstpak, of als jongen moest je een kerstpak aantrekken. En uh, zo zag het bij de start. Mooi, allemaal rood gekleurd. En daar gingen ze weg. Daar gaan ze de eerste bocht heen. En uiteindelijk hebben ze, wat hebben ze, 1700 euro opgehaald? Ik heb hier 17 ja. staan, klopt dat? Nou, nou ja, ik weet het niet. in ja, ieder geval, dit was de Santa Run. De Santa Run. Nou, ik begreep dan toen dat het 12,50 of zo kost als je meedeed, Maar ik weet nou niet of dat kerstpak daar dan bij zit. Dat je het weer inlevert of zo. Ik heb geen idee. Wordt die gewassen en krijg Wat moet je er weer uh... met zo'n kerstpak, hè? Dat is ook weer zo. Dat is één keer per, één keer per jaar. Ja. Maar het is wel heel grappig. Het is ik, wel leuk om te zien, ja. Ik was toevallig in Haarlem, en het, maar toen was het de 18e of zo... Ja? 18 of, ja, of de zestiende. Ja? En toen was, toen was hij al op, die, op een vrijdag. En ik denk, uh, dat was echt ruim anderhalf week voor de kerst. Okay. En toen kwam ik wel, wel wat later dat ik dan over de Grote Markt liep. En toen had je daar wel een grote feestend. Dus je zag hier en daar nog wat... Uh, Kerstmannetjes en vrouwtjes staan. En maar dat was het gewoon. Dan denk ik van, oh, ik heb ze niet zien rennen. Maar daar waren toen ook wel heel veel. Oké. Okay. Nou, ja, het is natuurlijk, dat wordt een toekomst. Want ja, uiteindelijk moet er gewoon in Sint-Klaas wat uh, wel En wordt het gewoon alleen maar de kerstman natuurlijk. Dus Santa Kr Run is daar de eerste stap in. Dan rennen ja. we zo naar een ander kerstfeest. Een ander feest. In de markt uh, in Nieuw-Noord uh, moet blijven. En ik geloof dat Freya, uh, Freya van de Boer, die was met stomheid geslagen, dat de andere marktmensen, er niet zo blij mee waren dat de markt. Want de normale markt is. De ene markt is op dinsdag, geloof ik. Ja, die andere is altijd op woensdag, in het centrum. Ja, en dat is dus vlak bij elkaar. En dan zeggen ze, ja, dan komen ze eerst bij de markt op het Noord. En dan hebben ze hun geld al besteed. En dan komen ze later, komen ze niet meer op. Dat markt. Eh, nee, dat klopt. Dus daar willen ze iets mee, mee doen. En Freya had sowieso, maar kunnen we gewoon niet naast elkaar bestaan nog? Want, want meer dan de helft van de, de Zandvoorsen woont in Noord. Dus ja. die gaan dan naar de markt, lijkt me. En mensen, misschien uh, aan de andere kant, die gaan naar uh, op woensdag op de markt. Ja, maar uh... inderdaad, hoeveel kan je kopen, hè? Ik bedoel, ja, als je kaart gaat art... op dinsdag, dan ga je niet meer naar woensdag, naar nee. die andere markt. Nee, maar goed, daar gaan ze dat nog even naar kijken. Ja. Er wordt nu een handtekeningactie gestart. Uh, die dat hij je... wel mag blijven. Dat die moet blijven. Dat die niet mag blijven. Dat hij dat wel mag blijven. <laughs> ja. www.petitie 24, NL slash petitie moet streepje blijven. Okay. En daar kan je nou. aangeven. En uiteindelijk heeft Nick Meijer, onze burgervader, de laatste woord daarin. Ja, dus. nou, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Kopen we een biertje voor. wel weer extra inkomsten voor de gemeente zelf natuurlijk, hè? door standplaatsen en zo. Ja, ja dat is waar. Uh, ja, dat is gewoon de vraag. En, en, en als die mensen daar willen, uh, dat hij blijft, ja, dan, dan zou ik zeggen, van, ja, dan is dat gewoon zo. Het is natuurlijk wel een extra stimulatie voor de uh, verbroedering in het Noord, vind ik zelf. Ja. De mensen zien elkaar op de markt. Ze gaan misschien wat drinken. Of, uh, hè, er is toch wel een klein koffietentje daar. En, uh, ja, ja ik bedoel, ga je echt naar de markt om iets te kopen? Of ga je toch een beetje smeren Ja, smeer er zijn progen. heel veel mensen die ook, ook wat ouder zijn. het is het gedoe om naar het dorp te gaan. Want je gaat ja. niet meer met die bus. Nee. De, de 81, want dat vind ik heel kwaad. De 81 kan je niet meer naar het dorp toe. Okay. Je moet dan eerst via Haarlem. Echt waar? <laughs> ja, want je, hij stopt dan bij, uh, bij het station. Stopt hij. Okay. En dan ga, hij stopt dus niet meer in het centrum. Dus oh. ja, voor die mensen in Noord is het gewoon heel onhandig om naar de markt te gaan. Ja, oké. Okay. Dus dat is nou, dan dit is het een van, het centrum. van de Dat punt. vind ik wel een van de Jij moet op... zeker tekenen, hoor ik al. Ja, maar ja, ik dat woon hier in Noord en ik wil me eigenlijk buiten houden, want ik ga altijd op woensdag. Oh. En ik ga dan niet zeggen van nou, uh, die van dinsdag moet blijven of hij moet niet blijven. Ik, uh, ik nee, hou nog ja, ja, okay. even buiten. Me ik kan toch niet op dinsdag. D dan wil je naar de markt in, in, in, uh, in het centrum en dan moet je eerst het dorp uit om weer het dorp in te komen. Ja, of ja, je moet, je moet inderdaad, ja. Het is gewoon, of je moet overstappen inderdaad bij het station op de... Op de 81 die wel naar, naar. En dan moet je doorlopen door de koperpasseraal. Dan moet je die ja, andere bus ja, pakken die ja, ja, precies. Nou, ik zie het geen op. Om. Goed, even iets anders nog. Wat er, uh, uh, kijk, er is uh, gedoken voor serieus request. Een serieus verzoek. Daar is het voor gedoken. Leerkrachten. Uh, we hebben een groep van 7 en 8 van de Oranje Nassenschool begeleid. En die gingen uiteindelijk te water. Zat hier? Wanneer is het water? Ging het was alleen om 9 uur s ochtends gingen ze te water. En er is een bedrag opgehaald. En dat wordt later bekendgemaakt. Wat dus naar, uiteindelijk naar het Rode Kruis ging. Nee, ja, ik het? Was ja, het Rode Kruis. Ja, het Rode Kruis. Daar ging het toch? Heel goed. goed niet? Uh, het hoogste punt is bereikt bij de nieuwbouw van het Raadhuisplein. Oké. Okay. Terwijl de schaatsers beneden hun beste beentje voorzetten... is het voltooien van de kap. Daarmee is het, het, het, het, het, het hoogste punt bereikt. Yeah. Op het torentje zal een haantje geplaatst worden. Maar het haantje is niet echt een haantje. Nee, het zijn twee zwanen. Naar ontwerp van kunstenaar Ellen Kuil. In opdracht van Rinkelbv. En de zwanen staan voor trouw, kracht en harmonie. En voor het doorzettingsvermogen dat nodig was op deze, om deze om hier te bouwen. Yeah. Uh, daarom hebben ze het allemaal erop gezet. En op de foto. In de Santos. Nou, bij. Sandvoortsecurant.nl. Daar staat een uh, proefmodel dat uh, is gebruikt om het op ware grootte het ontwerp te kunnen beoordelen vanaf het plein. Oh, dus ja. het is nog, ik weet nog niet of het ook uh, zo'n lichtsnoer is, maar het, uh, het is best wel groot. Het is een groot ding, ja. ja. ja. Uh, maar is... zeggen, ik moet zeggen, uh, ik ben nu vorige weekend, vorig weekend hebben wij gezongen met de uh, Icantatorie alleen, ja? uh, daar op het plein en uh, overal. En uh, ik ben heel benieuwd of het volgend jaar dan zo naar voren blijft, die uh, ijsbaan... dat inderdaad een stukje afgesloten is van, uh, de, van, de, uh, van de rotonde Ja, Jij vindt daar. het wat ongemakkelijk allemaal zo. Ja, nou ja. ja nou, volgens mij gaat het allemaal behoorlijk gesmeerd allemaal. Dus dit oh, is toch eigenlijk Oké. Okay. Nee, goed, dus, dat is over de, de Zandvoortse berichten. En uh, de volgende uur hebben we natuurlijk meer van die berichten... wat er allemaal gebeurt in Zandvoort. Immers even een plaatje uit de doos gedaan. Op is er een paar jaar geleden... Young the Giants. Young the Giants. With good Het was een van de singles, een giant, was ook zoiets. Dit is ook een van de laatste, America. Oh, hoe gaat het met Amerika aflopen? En ik krijg toch heel veel mensen die daar een, toch een aardig duidelijk zegje over hebben gezegd. Dat Trump, hoewel hij al 5500 leugens heeft verkocht de afgelopen jaar... heeft hij toch een zeven op zijn rapport staan. Het schijnt toch dat hij zijn werkeloosheid een klein beetje beter heeft geholpen werkloosheid is omlaag gegaan. Uh, maar goed, dat was door uh, Barack Obama ook al ingezet. Dus daar is niks uh, veranderd in. Maar goed, heel veel producten komen uit Amerika zelf. Dus heel veel dingen zijn goed geregeld. Uh, volgens mij, met het milieu, milieu maakt hij niet zo druk om, geloof ik. Daar heeft hij niet zoveel mee. Maar goed, uiteindelijk heeft hij voldoende op zijn rapport. Alleen ja, in omgang is het gewoon een lo lompe beer. Is het gewoon echt. Uh, ik zag hem afgelopen week nog weer. Omdat hij vertelde dat ze troepen uit, uit Syrië weg ging trekken, geloof ik. Of Irak? Nou, ik weet niet meer. Een van die landen. En dat hij zei, zakkers. Zakkers, dat was een nieuw woord. Ja, we zijn zakkers. Wij laten onze uh, manschappen daar vechten. En de rest van de wereld betaalt er niks aan. En wij moeten het allemaal oplossen. Het is genoeg geweest. Het is daar nu redelijk stabiel. We trekken onze uh, manschappen terug. De Koerden zijn daar wat minder blij om, had ik begrepen. Want die zitten er nu oh, tussenin okay. natuurlijk. Koerden hebben natuurlijk wel meegestreden tegen IS. Maar ja, bedankt. U kunt nu gaan. En Koerdistan willen ze graag hebben. Maar dat gaat niet komen. Dat is natuurlijk... Uh, uh, onze uh, Turk, onze leider uit Turkije. Ah, oh, dan ben ik zijn naam niet kwijt. Die is daar helemaal niet zo blij mee. Erdogan? Erdogan, ja, die is daar helemaal niet blij mee. Die heeft zo. Dat gaat echt niet gebeuren. Leuk dat jullie hebben samen, we hebben samen ge, ge, uh, gewerkt tegen de duivel IS. Maar die is nu weg. Dus iedereen weer zijn andere vijanden aan, aanvallen, nu weer. Goed, nou ja, dat zijn de dingen die uh, Amerika bezighoudt. Maar goed, uh, Trump, uh, of je nou straks nog een keer opnieuw wordt gekozen... dat, dat weet ik ook niet ik allemaal. Ik heb geen idee. Ja, dat is, maar uh... ik ben heel hard aan het werk om een uh, Google Note iets te hebben. Yes. <laughs> maar, bent... ik, ik, ik ben er bijna. Je bent er bijna. Maar ik, ik heb wel een, ik heb wel een uh, leuk artikel. hoor. Ja, dus, uh, vertel maar. Dus uh, er is een, ontspanning geweest, uh, ja. een ontsnapping geweest. Ik, ik, ik las dus heel snel ontspanning, hè? Ja, ja dat, daar de... ben je aan toe. Daar ben je aan toe waarschijnlijk. Ik denk ja, het, ja, ja. Ik denk het ja. Maar een uh, 26-jarige man hè, die is vrijdagochtend ontsnapt uit de penitentiaire inrichting De Schie in Rotterdam. Ja. En Bronnen liet eerder op die dag al weten aan een RTV Rijnmond... dat de gedetineerde gevlucht zou zijn in een blauwe vuilniszak gedragen door een vriend. Hey, Want waar? Die, maar dat was een vriend, die had dus net zijn straf uitgezeten, mocht de gevangenis verlaten. Hey. En uh, het verhaal is bevestigd in de loop van de dag. Ik vind het wel cool op zich. Moet echt een hele stevige, stevige klak zijn of heeft hij een tijdje in isolering gezeten dat hij niet zoveel dat voeren is hij heel had. mager is of zo? Hij Ik heel weet het ik vind het wel heel opmerkelijk. Is er nog bij, is er nog bij geschoten of zo? Is er ja, nog nee, spektakel bij? is hij is ontsnapt, dus er is niks aan de hand. Ja, maar ja... Maar de die... ontsnapping vond dus rond kwart over negen plaats. En volgens de standaardprocedure is eerst de inrichting... ...volledig gecontroleerd. Ja. En pas toen de gevangenen daar niet bleek te zijn... ...is de politie gealarmeerd. En uh, nou ja, de politie heeft een zoektocht gedaan in de omgeving. Maar ja, ik denk gezelf... ...als, hij nu die, uh, als ze nou weten dat er eentje uit is gegaan... ...dan kunnen ze die toch opzoeken... ...en dan moeten ze toch daar in de, muur, de buurt wel wat kunnen doen... Ja, maar een blauwe plastic zak? Ja. Een goede ja. kwaliteit, zeg. Dat denk ik ook wel, ja. ja, goede... nou ja misschien was het, had hij een, stoffen, een stoffenzak erin... en dan die blauwe zak of zo. Dat, dan kan in ieder geval die stoffenzak houden uit de boel. Gemiddeld iemand die zou misschien... Oké, okay, zal hij heel mager zijn? Is hij 50 kilo? Ja. En dan, dan, er wordt niet gecontroleerd wat je de. Nou ja, er wordt wel gecontroleerd wat je de uh, gevangenis inneemt, natuurlijk. Maar niet wat je ermee uitnemen. Ja, ik vind het wel uh, heel opmerkelijk. Door oude kleding, ga je er even niet kijken. Nee, ik, mijn shift zit er bijna op. Ga jij maar in die zak kijken. Nou, laat hem maar gaan hoor. Er zit er een of andere uh, oude gevangen in. Nou, ja. ik vind het uh, knap. Opmerkelijk. Ik vind uh, opmerkelijk. Opmerkelijk. het is opmerkelijk. Ja, het is opmerkelijk. En ook wel weer stoer dat je dat voor elkaar krijgt. Eh, dat is zeker zo. Goed, is Stoerbak levert op de radio. Vandaag de laatste uitzending van dit jaar. En uh, natuurlijk moeten we eigenlijk even terug terugblikken, maar ik, ik, ik vind het altijd moeilijk. Ik ben altijd maar op de fruitstand, dus ik heb eigenlijk niet zoveel terugblikken hè, die, ik, uh, die ik denk van, oh, daar kunnen we het nog even over hebben of zoiets. Wat had me nou bezighouden afgelopen jaar? Nee, echt, ik ga daar helemaal blanco nu. Goed, straks nog meer rare berichten en natuurlijk weer een stukje geschiedenis, straks na negen uur. Of het de jaren tachtig is, dat is niet. Sunflower bean. En come for me. Do you come for me? Yes, I come for you. Goed, de, de zaterdagmorgen. En ik eh, moest even wennen toen ik het vanochtend las in de krant Wetenschap. In plaats van emotie in de kletskant van Nederland te lezen. Nou wel, de Telegraafboon, noem het even de uiteraard. En ze hebben een uh, manifest samengesteld. En 24 professoren hebben dat ondertekend. Ingenieurs en andere experts hebben gekeken naar het feit van die nieuwe wet. De, hè, de klimaatwet. Uh, als, het nou, als we dat gaan invoeren, is dat goed? Nou, volgens deze professoren, 24 professoren, die hebben gezegd... Van, dan raakt Nederland in een soort derde wereldland qua economie. Want we laten de burger betalen voor iets wat waarschijnlijk helemaal niet werkt. En de CO2-uitstoot, is dat nou het grootste probleem? Nou, volgens deze wetenschappers is dat helemaal niet zo. Dat is niet het hele grootste probleem. Want als er heel veel CO2 in de lucht is, dan, is het, dan wordt het heel groen. Dan schijnt het heel groen te kunnen gaan worden, want ja, die leven op CO2. Dus dat is ook voor. Ja. Dus eigenlijk moet daar heel anders naar worden gekeken. En er is nu een van de klimaatgekten uh, bezig. Iedereen is er bijna nu voor overtuigd dat we CO2 moeten terugbrengen. En dat schijnt helemaal niet het grootste probleem te zijn. Dus nu hebben ze een manifest of samengesteld. En dat sturen ze naar heel veel gemeentes. om iedereen wakker te schudden. en niet mee uh, in zee te gaan met deze nieuwe wet. Dus ik, ja, ik was echt van. echt, echt waar. Ik ben, ik ben nu een klein beetje overtuigd. van het feit dat het allemaal slecht gaat met de wereld. dat we die zouden moeten doen. Ik denk bijna zelf, zal ik op de fiets een stand voorkomen? Nou, nu sla ik een beetje door natuurlijk ja, ook, ja, dat ja, weet we ook wel. Ja. <laughs> maar nu schijnt dus echt 24, nou ja, dat zijn er ook nou ook niet ijzerlijk veel. Maar die hebben toch iets op papier gezet, waardoor je er anders naar gaat kijken. Dus je denkt van, oké, okay, dus we kunnen nu wel miljarden gaan steken in iets wat een klein beetje helpt? Maar ja, hoor hoorde ik meer mensen over het erop. Dus Terwijl... dan zitten we eigenlijk, uh, ik weet niet beter dan vanaf dat ik jong was, dat het eigenlijk al zo was. Ja. En uh, ondertussen is de bevolking uh, misschien wel verdubbeld of zo. Maar, uh, het verbruik, uh, maar we, hebben wel ver, we zijn verminderd in gebruik. Maar doordat we met meer mensen zijn, is het, uh, schiet het niet op. Nee. Nou ja, dus, maar ja, het ja. één kind policy is natuurlijk ook wel erg moeilijk. Nou ja, goed, ja. als we deze maatregelen zouden doorvoeren... zit je net een beetje op slot, want je gaat sowieso niet redden... natuurlijk met de windmolens en zonnecollectoren ook niet. En nee. als je natuurlijk uiteindelijk de energienoten zo omhoog gaat schroeven... ja, dan gaan mensen misschien ook gewoon in, in, in, in, in een grot wonen... of dat, dan wordt een huiskamer misschien wel een grot... omdat ze alleen maar trui trekken omdat ze denken... nou, die rekening kan ik niet betalen, dus dan maar wat extra kleding aan. Is natuurlijk niet verkeerd, dat is ook waar. Maar ja, dan ga je misschien naar een soort derde wereldland. Ik vind het. Dat is wel heel zwart-wit gezien. Maar misschien is het wel weer eens goed om er kritisch naar te kijken. Want een aantal mensen... die willen daar kritisch naar kijken... maar krijgen bij de media daar geen eh, oor naar. Die mogen daar niet praten. Omdat de media zegt nou, we hebben net iedereen een beetje overtuigd dat het serieus is. En dan zouden we jullie weer toelaten. En jullie gaan het allemaal weer op eh, onderuit trekken. Dus dat is misschien helemaal gaat niet slim om te doen. Gaat stoppen met bezuinigen en zo? Ja. Maar ja, wat, wat mooi aansluit op dit artikel. Want in China is dus... Uh, de 28e is het gepubliceerd het bericht. Maar daar is... Uh, bij de Chinese stad Dunhuang is een energiecentrale geopend... die de hitte van de zon in een grote toren opvangt... en omzet in elektriciteit. Daarvoor worden 12.000 spiegels gebruikt. Zo. Er staat een filmpje bij. Ik heb even aantekeningen gemaakt. Maar het is dus, dus uh, de, de oppervlakte van, uh, van die uh, toren en alles. Het is 7,8 vierkante kilometer. Behoorlijk. Dat is behoorlijk, ja. ja. 12.000 spiegels en het kan dus 39 miljoen wat kilowattuur opwekken. Die spiegels die schijnen dus op een... Op die toren. Op die dat toren. Ik zal me verdelen op onze Facebookpagina. Het ziet er wel spectaculair uit. Het ziet er heel spectaculair uit. En, en ik heb dat zo van wauw. Uh... En dat levert dus stroom op dus. Zie je die spiegels ja. op die toren en die toren neemt het dan weer mee. Ja, okay. ga maar eens kijken op onze Facebookpagina. Toenbakleven.nl. Of nee, niet, niet .nl, maar uh, op Facebook in ieder geval. Ja, ja. Maar daar kan je dus uh, de foto's zien van, uh, van de centrale. ja. Het is, en het is echt indrukwekkend. 7,8 vierkante kilometer, nou, dat is uh, misschien wel zo groot als. Uh, als Neuterlond. Oh nee, nee als door. Zandvoort misschien, 7,8. Nou, misschien zou ja, dat wel eens kunnen. Ja, nee, is dat, uh... dat, nou ja, ik, ik heb me afgelopen weken eens verdiept in de ijskelder. Ik heb natuurlijk zonnecollectoren op het dak staan. En die schijn je in combinatie met zonnecollectoren echt best wel goed te kunnen gebruiken. Dan moet je eh, zeg maar water hebben onder je huis, dat laat je dan bevriezen door je. Zonnecollector, en als je het dan weer ontnooit, komt er weer energievrij. Of andersom. Ik ben nog steeds aan het lezen hoe dat werkt. Maar het schijnt wel interessant te zijn: een ijskelder onder het huis. Ja. waar je dan weer je eigen energie in opslaat. in plaats van dat je het aflevert. en daar toch ja. niet zoveel voor terugkrijgt. Nou ja, ik moet zeggen, ik heb uh, gisteren op Netflix de film gezien: Into the Forest. Ja? Dat gaat dus inderdaad over van vader en twee kinderen. en dat in één keer gewoon alles uh, weg is. En dan oh. gaat het zo'n uh, drie dagen, uh, de, een week zonder stroom, een maand zonder stroom, drie maanden zonder stroom. Oké. Okay. Maar hoe ze dat allemaal uh, proberen te regelen en te doen? En het was echt wel indrukwekkend. Dat je denkt van, ja, wat, wat ga je doen? Als de stroom echt weg is, dan heb je echt een probleem, hè? Ja, geloof ik ook wel. Een ernstig probleem. Ja. Dus ja. Uh, ja, de auto's rijden niet meer. De mensen die uh, vallen elkaar aan. Uh, agressie. Oh, dat moet, ja, dat hoort niet zo'n film natuurlijk, hè? Ja, ja, ik denk wel dat de film is ook uh, voor jou om met je kinderen te kijken, zeker. Ja, op, ja om ze even wakker te schudden, want uh, ja. ze kijken dan anders op van het schermpje. zeggen van, hè? Oh ja, ja maar paps, ik zit even in een heel iets belangrijks nu. Ik wil best ja. wel over milieu praten, maar ik zeg: het gaat al jou aan, hè? Het ja, ja zij aan. moeten het straks doen. Zij moeten het straks zij doen. Zij er straks: maar ja, op eens op, dan zijn ja. we weg. Ja, nou goed, op eens op. Ja. ja, dat hebben we wel meer gehoord. En dan vullen jullie uh. het toch weer aan in de kast. Ja. ja. I could be You made the most of what I threw Flexing the truth more than I knew I turned myself to someone new I'm not a saint I became everything I hate I still paint you red just to forget you myself together with a stake. <laughs> found out you're full of shit why don't you swallow it <laughs> Hey, ga eens weg! weer normaal man. Ja, even lekker de gitaar op de vroege morgen ter hand nemen. Stand Atlantic en Lost My Cool. Ja, dat zou wel eens kunnen zijn dat je zo je cool verliest natuurlijk op deze vroege morgen. Je stoelbak leeft op de radio. Vandaag zijn we met tweeën. Want Marcus kon waarschijnlijk niet bed vandaan komen of had gisteren nog een feestje of... Uh, Weet ik wel wat hij allemaal nog moet doen. Dus, maar goed, deze twee oude rot in het vak. Wij redden het wel ook, maar wij houden het echt wel vol. Hoor. Deze redt dat niet, denk ik. Deze uh, weet niet. Die is net uit bed, denk ik. Dat gaat niet goed allemaal. Goed, het loopt tegen 9 uur straks. Een 9 uur stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen op 29 december? En dan waren er waren weer een paar opmerkelijke dingen. Een van de opmerkelijke dingen van afgelopen week. is dat, natuurlijk, uh, uh, dat de ontruiming in uh, Amsterdam dat niet goed werd gekund door de VN. Dus mensen... Mensen onderherend en ze mochten blijven zitten. En er moest een andere afspraak worden gemaakt om ze uiteindelijk misschien toch van die plek te krijgen daar op het, uh, op het terrein. Daar het zag er wel grappig uit. Ik. Ja, het is echt iets dat de jaren 80 van nog blijven hangen is. Ze zitten daar, geloof ik, al twintig jaar over op de trein. En de WN bemoeit zich ook overal mee. Weet je? weet je nog? Met Zwarte Piet heeft hij zich ook mee bemoeid doen Dat is ook zoiets uh, opmerkelijk. Goed, jij zit helemaal in de showbus, nou, Ja, ik zit in de showbus dingen te kijken. Maar ja? het is ook gewoon zo van. Uh... Uh, ja, je hebt House of Talent en al die andere dingen. En dan ja. denk ik van ja, er is nu wel een winnaar bekend. Bram Boender. Ik heb het zelf niet zo gevolgd. Uh, House of Talent? Ja, heb jij het gevolgd? Nee, ik heb ge eigenlijk geen idee wat het <coughs> nou precies is. Nou, er was, uh, in de pram woonden acht muzikale talenten samen... in de voormalige radio- en televisiestudio van de Aval in Hilversum. Ja. Om daaruit aan een solo-carrière te werken. Oké. Okay. Nou, nou heeft die Bram Boender heeft gewonnen en hij is helemaal blij. En na zes maanden komt er einde aan het mooie en bijzondere avontuur... En uh, hij wil nog veel van zich laten horen. En ik, ik ben wel benieuwd uh, wat hij gaat doen. Maar ergens heb ik wel weer zo van, als je nou terugdenkt van degene ja? die nu allemaal aan de Voice en al die dingen meegedaan hebben, hoeveel weet je er nog? Ja. Maar ik weet alleen die twee van de begintijd, weet je. En, en, en de rest, de, de, zijn er zoveel die langskomen? Ja, en vaak leeft hij niet meer op Instagram dan dat het gewoon, gewoon in de normale mediawereld leeft. House ja. of Talent... Het zegt mij niks, maar dit is gewoon weer... Uh... Weer, een nieuwe, weer een nieuw iets. Meer een nieuw iets. Maar goed, weer op Instagram. Want volgens mij, hebben de mijn kinderen er ook nooit over. Maar goed. Uh... Nee, Zag die volgen. kijken er dus, zo. En dan, dan, dan bestaat dat niet natuurlijk. Dan bestaat dat niet. Nee, dat dacht nee. ik al. Ja, dat zou ik ook wel een beetje het, Dat zou ik... Uh, als zij het niet kunnen, dan is het gewoon... Dan is het niet waar. Goed, ja. laatste plaatje voor, uh, voor 9 uur. En Liam en Nolankelk, we hebben niet zo vaak ruzie meer. Dat is mooi om te weten. Zeker deze kerstdagen. Het laatste album, Liam Gelleker, is dit op te vinden. Chinatown. Well, the cops are taking over. While everyone's in yoga. Cause happiness is the walk-on. What's it to be free man? What's a European? Me, I just believe.